nee bijna uh, van wie is dat? van Rijk van Dijssel. Ik weet dat in een, uh, Jacob van in Lennep. Een, in of, een conferentie van Wim Kan zo'n nieuwjaarsconferentie, maak je die daar een grap over. Oké. Okay. Want klinkt niet zo keurig. Zullen we je dat dan? Het heigend hert der jacht ontkomt. gezang 42 Oh dan zal het wel oh, de oh, het uit het leerboek komt de bijbel ja. I you Zo, nee, het was wel echt. We kunnen wel weer proberen... ...Round Midnight, toch? En dan een beetje... <lacht> <lacht> ...Bully hou je in, joh. Oh. Ja, we gaan hem doen. Nee, we gaan hem oh. doen. Ja. Lekker put. Nee, schoen, schoen, Een roken... ...toen draaien. heb jij van de week... ...laatst uh, die film gezien... ...met allemaal muzikanten erin... ...die door Canada reizen. Dat is wel een aardig... ...tijdsdocument. Ja. En die zaten echt in... ...in die Zo. So. Waren dat hippies? Ja. Janice Johnson... ...de Flying Burrito Brothers. Oh, oh, dat was echt een een Het hoogtepunt, ja echt waar? Ja, in ja. Een trein. Het was een reizend uh, festival. Het was een reizend festival... Van Drinken. Waar zou ik... Misschien uh, heb je het er gelaten Ik zou het niet weten. In de, Tabak. het vakje ja, van je auto. Ja, het <laughs> lijkt me wel heel vaak als je het daarvoor hebt. Als je wat? Als je nog daar verborgen nou, Je weet het nooit. Tussen, tussen twee van die laag van die rollen kan net een uh, pakjes sigaret ja, gevallen zijn. Anders moet je het. Tenzij ik. Ik een stuk pizza. <laughs> oh jee. Yeah. je, dan ben ik mijn ouders naar het ziekenhuis. jee. Oh jee, yeah. oh, yeah. dat gaat te goed hè. Hey, in met je zit zitten mijn sigaretten. Nee, het Ja, net precies. Daar zat ik. Ja, maar Je telefoon telefoonlangen hangt naast, heb je die wel bij je? Nee, ja, ook niet. Nou, nou, dan liggen ze allebei nog in het vlog. Ja. Dat is een probleem hoor, dat je zo'n auto hebt met zoveel vakjes. <laughs> Heeft hij zoveel vakjes in zijn. Oh ja, she kan stand staan, hoor je. En ze gaat bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, Zelfs dat is bloedie, bestaan, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, bloedie, op straat, bloedie, Ja, nee, als ik hele. als ik rare kunst maak of wat dan ook. Want hè, hoeren kunnen condooms, de condooms aftrekken en, en uh, criminelen, de pistolen en de munitie. Ja. En bij het grasje kan je in ieder geval als je een recept laat zien van de dokter. Ja. Krijg je ook allemaal kortingen en zo. Dan krijg ik ook een bonnetje mee. Ja, erg. Ja. Heb, heb, heb jij uh, filtertjes? Uh, nou Ik heb wel ketonen van in overvoet. Oh ja, moet ik mijn. Uh... Kijk hier. Ja, oh. In overvoet. Wat oh, ben ik dan weer? Weet je. Wat bier in overvoet. Ja, Lekker oh, even naar buiten. Die kant op. Ja. Als ik eerst even. karton. Uh... Nee, ga eerst een lapje halen, joh. Ja? Voordat je laminaat komt. Oh jee. Ik nee, was! Oh, Als kids! jongen hey man. Ik had je nog gebeld? Ik heb het gehoord. Oh, wat leuk. top topie. Yes, yes, yes, yes. Yes, yes, yes, yes, yes. Nou, gezellig. Wat is Elsje dan. Ja? Bubels heb ik last van de maag de een visje, daar hebt Binnenkort uit Los van Guus, denk ik. <laughs> <laughs> Tiny. <laughs> Tiny bubbles. Als <laughs> je toevallig wel, op dit moment is hij echt heel vervelend. Hij is heel, hij is heel vervelend. <totstuk> en ziek <ik> ook. ook. <totstuk> <totstuk> Heerlijke stoel dit, zeg. Mm. Lekker warm, dat is echt niet zo... Lekker. Lekker. Nee, daar heb ik net... Uh, je moet je wijn? Ik een wat wat Ik vind die kruk eigenlijk altijd nog het beste. Wil jij die kruk? ja die krul is nou kijk een keer proeven met is beter dan die stoelen met woon. oh ja gaan we weer bezig nou hier ik zal eerst gaan met gitaar stemmen voordat het te laat is ik weet niet waar ik allemaal geschreven ben bijna 11 uur moet ja, het kunnen lukken ik heb een heel leuk bloesje wat we ja? misschien kunnen doen Nou, doe hier je jas dan uit dan kan ik dit zien ja Pas hij er wel in, joh. Pas hij ja, eruit. In is geen probleem, Past Pas eruit. We doen het maandag, bloesje. Tonk. Oh, er zit nog van alles extra uit. Ja. Nou, wat stop. Dat zo daar? Over. Oh, ja. Die ja. speaker heen maar ja, ik is je hele stem niet meer te horen. Al. Nee. Nee, dat heb ik nou net helemaal keurig. Ga ik daar niet. Hou het ja, life ouds Loos? Ja, ouds Wat kan je nou zien? Houds live. ik we hier een auto? Ja joh, goeie. Ja, een autootje en zeg maar gerust een auto. Heel veel kleppers en vakjes, heb ik begrepen. Ja. Je kan alles je, je, je hebt echt een gevoel dat je hier de praktisch vindt dat je daar ja. mee rijdt. Hoe kan ik het verhalen. Uh, welke stroom kan ik pakken? Uh, die daartussenin staat. Deze, hè? En die stoelen al die las overheen. Mag ik die kuk pakken? Die mag, je ja, natuurlijk pakken. Okay. Op gewoon nog iets te bij, daar kan het ook. Dan raakt het in ieder geval helemaal niet. Wil je een vuurtje? Bij? Nee, nee. Ja, als je doet dat, niet goed. Het is gewoon... Uh, les om een 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Vuurtje. Kijk, dat is toch beter Ik ken dus iemand, die is echt zo. Ja, dit is ook wel. Nog... Ja, Volgens zo... mij? Ik ben gewoon heel erg aan het spannen. Dus kan dan... het beter moet Vind je dichter bij jou? Je bent blij geweest. Ja, je bent blij ik Ga je als je moet begrijpen? Dat is goed op jouw leeftijd. Toch? Ja, dat heb ja. ik laatst gelezen. met dat heb ik laatst gelezen. Ja, die oudje. Ja, dat is goed. Nee, want vanaf je 48 moet je gewoon opletten, dus ik heb nog twee jaar. Ja, dat is het, twee jaar heb nou. ik. Ook. Je ik 6 jaar. Ben je, ben je pas 46? Goh. Ja, zo'n oud en wijs man, hè? Ja, ik dacht dat je een nee, oud en wijs man was. Maar tijdloos, je, blijkt, je, je, je blijkt bent een jong en wijs man. Ik ben, uh, Uitgepuweerd samen met Volkert. Maar Volkert was toen al veel ouder, maar die was toen nog aan het soort van puber. Uh -huh. ja. dus misschien was ik wat vroeg en hij wat laat of zo ergens. Maar ik ben even we hebben ouders... met z'n tweeën die, die hele moeilijke tijd Ik ben even oud als Volkert. dan moet je nagaan. En we dachten toen ook dat we alle twee even oud waren. Ja. <lacht> Toen hebben we op een kamertje gewoond, de jongen, meer dan anderhalf jaar lang. Van anderhalve meter bij drie of zo, weet je wel. En daar is volgens het nooit meer over gekomen. Ja, waarschijnlijk niet. <laughs> ja. Waarschijnlijk niet. Uh, Echt net zoek. <coughs> maar om zin in installatie. Ja. Het is ook een heel klein kamer. Ik er achter, een een Zijn het nou wat? De vlees die speelt, of een grote rol. Nou, ja, nog een halve minuut. Ik moet zijn. zo nodig. Cheers, ik kan alleen maar proost. Hé, hey, cheers jongens. Wat drinken ja. de nu? Een molfjager zo. Proost. Een molfjager. En wat is een molf voor beest? Hmm. Niet zo dik als dat het moord zou uh, verwachten. Morgen komt er ergens anders van aan, denk ik. Dit is Round middernacht. Uh, goedenavond. Nou, dan zal ik de mensen even uitleggen hoe je mollen vangt. Boogie around midnight. Toch? Hoe je mollen vangt, weet jij dat? Ja, met een mollenkleem. Molle uh, kan de ook, de ja. Maar je kan ook euh, om een uur of... Eigenlijk het midden van de dag, en dat is in Nederland ongeveer kwart voor elf. Sochtens. Uh, dan, dan dat is het midden van de dag. Een sigaar boven de grond. Dan zie je dus zo'n molshoop. En dan komt die mol dus even naar boven. En het is echt zo. Die komt op het midden van de dag komt hij even naar boven. En dan geef je hem een rotschop. En dan nee, dan doe je spa. je spa. Schuif je eronder. En dan kun je hem zo afscheppen en ergens in een emmer kinkelen. En je kan ook inderdaad die spa van boven laten komen. Ik, ik, heb, maar, ik heb wel eens een mol gevangen. En? Nou, ik probeerde door mijn hand te graven. Maar wel lekker zacht hè? Ja, heel zacht. Met die pootjes is, niet hoor. Die nee, die pootjes En Toen had ik hem dus in een emmer gedaan. En toen is hij door die emmer heen gegaan? Nee, maar je hoorde hem. Heel, heel kort daarna hoorde je op de bodem zo. En toen even later zongen, zong Wouter dat bekende lied. Hè. Er zit een gat, heb... gat in me en. Er zit een gat in me Ik en. Ik dacht dat dat staat in mol. <lacht> <lacht> nou, dat kan ook. <lacht> maar wat voor mol? B-mol. <lacht> Oh yes, dream about a reefer that's five feet long. A uh, mighty mess, but not too strong. You get high, but it won't be for long. <laughs> uh, you know why? 'Cause you're a, a viper. <laughs> Everything is that so? Yeah, tell me now. You gotta light that tea before you can swing. Come on and light that tea. Why? And let it be. If you're it, Deze stoel moet ik nog. Haal dat die stoel gewoon. Ja, if you're a fiber, we gaan niet dat soort dingen. meer naar mij kunnen gaan zitten? Boy, that girl means trouble. Yeah. The wildest chicken town. Blows a gauge and flies in a rage. Sweet marijuana water brown. In a victory, victory garden. See grow all around. She'll plant, she'll dig, and she'll uh, flip a wig. Sweet marijuana brown. She don't know where she's going. Don't care where she's been. But every time. You take her out, well she's bound to take you in. Oh, let me tell you, man. <laughs> jij doet toch stiekem daar nog even naar zo'n laar akkoordje tussendoor? Lare, ja, dat doet hij altijd. altijd doet hij stiekem, meer. doet die stiekem een akkoordje tussendoor. Dat doe ik er wel. Huh? altijd. Het is een vriend van me. Klinkt goed. Ik weet hm. niet beter wat er. En metaal is ook helemaal niet eigenwijs. taal betekent in een andere taal ook moeilijk akkoord. Oh, dat is het. Kun je misschien een tipje geven? Ja, ja precies, ja. Zo goed. Nee, dat ik hem hoor. Dus even zo de bovenhoog zo. Zo. Nog een keer. Dat is het. Dat is de goeie. Oké. Okay. Uh, je jij hebt een bloesje. Ja, een... Oh, een bloesje. Aap een bloesje, joh. Ik ja, hij een nu zijn jasje uitgetrokken, he. nu heb ik een bloesje. Ja. Het is een hele moeilijke. Maar dan dat gaat iets zijn. Als het moeilijk is, dan. Een maandagbloesje zijn. Ik kan hem al voordoen, je dus durfst een keer voordoen. Ja, doe je hem één keer ja. voor, Florent. Het is een maandagbloesje. Ik zat in één. hoor het al moeilijk. Het moeilijk is dat nou, die turnen twee keer anders zit. Doe het nog eens. Doe de pas. Doe de deze pas. vriend van we ook keer het Zal ik dan ook met mijn omkeerliedje spelen? Oh, oh. Ja, graag met haar. Ja. Oh ja, keer ja, het misschien natuurlijk. Ja, Hé, hey, wat is het? Wat voor body is het? Het is echt live, dus je kan nee, zo foto maken. Uh, nee, maar ik bedoel, is dat is van een elektricien? <laughs> ja. Het lijkt een mandolinenbody, weet je. Wel. Nee, het is een toch een les? Ja, echt, uh, ja, nee, een eigen. Echt nee. mooi. Hè? Maar bedoel? Heb je dat ook nog bijgefiguurzaagd of zo? Ja. Echt waar? Ja. Of misschien zie Ik Zie het. Nee. Vraag nee. iemand. Die heeft mij alles verteld. Volgens mij ben ik dat dan. Nee. Ja, zeker ah, nou, ik heb hem al een paar keer gezien, die gitaar. Wouter kende het verhaal al je ja, het is al een keer ja. verteld had. Precies. Ja. Of, heb je nog zo'n kort? Wel een leuk geluid toch? Ja, goed, hartstikke goed. Ja, ik heb hartstikke zin. Het ziet ook echt mooi uit. Ja, er is niks op het zien Ah, zo'n nee, klein stukje ik... om heb je daar wat? Nee, ik ga gewoon toch maar dit verscheuren. Maak het maar op. Maak het maar weer, kapot. heb Toch? Ja, heb jij nog een bottleneck in huis? Uh, ik heb er eentje bij Ja, ik heb er. Een, bij me. Bij me. Ja? Je kunt het. een bottleneck heb je zelf gemaakt. Als je zo'n gitaar hebt ja. gemaakt. Oh. Ja, Je moest wel vijf in fles hoor. Nou, en die hals, ja. wat is dat voor hals? Ik moet eerlijk zeggen, de hals heb ik gekocht, behalve dat ik dit zelf heb gevonden. Mooi. Dus dat was een soort uh, pelstok. Yeah. Yeah. Uh, ja, ja. Je knap. hebt een, een Tysco uh, krul aangemaakt, hè? Ja, dat is ook een beetje... Ken je dat, Tysco? die nee. gitaar? Dit is typische Tysco krul. Dit. Is dat zo? Ja, ja. ja. ja. Nou, Weet iemand hoeveelste ze ja, is? Een, uh, dit is de, een, uh, 36 -tons. 36 -tons. de 31 maar Hoeveelste? De 31ste. De 31ste? wel. Hij is erg mooi. die zelf in Ja. heel mooi. Dit is een beauty. Mooie knoppen ook. Dan knop. uh, uh, kan je je hele schiktaartjes ja. op de deur uit. <laughs> denne, nee, precies, de elektro-knoppen. Mooi ja, dat is van het uh, element. Ah, oké. Hoe groot is het gat? Dit is toch een Dalle Electro? Lipstick element. Ja. ja. Uh, nou, het hier hoor. Heb je ingefeest? Ja, ja het is ingefeest. Maar er zit ook een soort. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, een uh, sound well in. Oh, waar de koning in rust. Ja, dat zal die ook. Maar dat Maar dat was allemaal een beetje gokwerk. Want ik, ik heb nooit echt de binnenkant gezien of zo. Nou, ik maar dan hangen we even uit ja. elkaar. <laughs> we zijn er nou allemaal klaar voor, we willen het allemaal weten. Maar eigenlijk we zou het best wel eens willen. <laughs> dan moet je een keertje naar... naar uh, nee, maar Je kan bouwtekening op internet ja. ja. vinden, hoor. Van die ja, ja. kolen. Ja, ik heb wel boeken waarvan alles, alles in van Ja, National van de... Ja. Ja. Nee, die klinkt niet. Ik zal hem niet. Gaan. Neem een keer mee. Oké, okay. toch. Of als ik hier Amsterdam weet... Uh, uh, je moet gewoon een, een, een plaatje mailen, een foto mailen. Ja, maar dan moet, dan moet ik het scannen, dat kan ik niet. Is dit nog een beetje interessant? Ja, ja. ah, het is... dit gaat over mooie muziekinstrumenten. Ja, vandaag wel. Ja. Dan ben ik de sigaretten weer kwijt. Oh jee. Van een Wat zou het zijn? Het is een soort... Uh, die, uh, nee, ik zie ze liggen, ik zie ze liggen, ik zie ze liggen. Ik heb ze geloven. Nee, ja. Heb je een sigaret verdiend? Nee. Okay. Oh, oh, wat, wat een verwennerij. Ja. Ze ik zou bijna durven spreken van een verwennerij. Toch? Met, uh, ja. Ik had laatst een pakje sigaretten bij de winkel gekocht. Yes, Atkinson, zoals het dieet, ja, he, dat suggereert ook, want daar zit heel weinig. Uh, van dus, alles, je bij, in, maar in de tekst is die zegt dan ook dat het uh, heel langzaam de aan de dood gaat. gaat. Dus dat is een ja, ja, stuk. Dat, dat is een ja, dat ja, hele goede ja. tekst. want hier staat op dat je roken werkt verslavend, zeer verslavend, roken is dodelijk. Maar het andere pakje staat dat je het langzaam dood Oké. Het zit meer meteen. Het is een hele geruststellingen I think and on the Going way to live, won't be back no more. Going way to the south, and I don't you water. I'm in trouble. Trouble and I would laugh. But I just can't be sensible, I just got people. En dan ga je had een concert gebouwd, ja, en... toen ik 16 was. En één keer met Wouter in de Oosterpoort in Groningen. Ja, wow. Wow. ja we hebben wel niet van die oude bloes klaar. zit het podium zien opslepen. We <laughs> tussen de mensen aan een grote pisplek in zijn broek en dan <laughs> the Big Joe Williams of zo. Big Joe knappe... Williams die werd echt van zijn stoel afgezen. Maar hij, st ja, hij stopte ja. niet met spelen. Hij werd meer gezet die de stoel. Hij begon te spelen. <laughs> Het hele podium stond op. En toen het klaar was, werd hij weer uh, uit zijn stoel weggezet. Uh, ja. Martin van Olderen moest eerst middags met hem naar de Hoeren. Ja, dat klopt helemaal, wat je. Ja, ik weet niet. Dat is echt een goed verhaal. Bla bla bla bla. Ja, ik ben wel Ja, dat is wel Ik heb een lekker boel buikje. Je bent helemaal niet geweest. Ruben, wil jij een biertje of een uh, glaasje wijn? Ja, een biertje. Dankjewel. Ja, Guus en Bar is altijd. Uh, dat is goed, dat hier. Ja, ik zie, ik zie, ik zie. De kruis, de De de uit, hoor. Het is zo super mooi hier. Wat, scotch. Ja. Je lijkt deze ook. Romantisch. Ja, dat is, uh, very is very romantisch. Like like Het yeah. is uh, yeah. Bijhouden ik ga ook nog even... hou met het lapje erbij. Het even... het is zo heb je voor het lapje aan het geluidseffecten. No teasing. She's a little bit blue now, midnight creeping. <participar> The little woman, my baby. My baby, she don't stand no teasing, my baby. Boy, oh, yeah, she don't stand no teasing, my baby. My baby don't stand no teasing. All she ever does, she do so. Now, my baby. There's a woman, my baby. My baby, my baby don't stand no fooling. When she's hot, that ain't no cooling. My baby. <grijptie> nou, nou, nou, nou. Wat zeg je nou We wel? wel? Dat zeg je nou wel? Het eindje dan het af Nou, oké. Ja, dat okay. ja, moet toch een zijn? Ja. Is dat, uh, dat, dat uh, zo'n eindje uh, ja, ja. nee. denk ik meer dan genoeg. Ja, dat ja. klopt. Ja, zo door Star Stark doe je. Ja. Ja, zo die hebben Dat twee bij mij thuis gestaan. Nee, dit is als de globalala, toch? Oh, nee, ik een de groot toch is, toch? Ik was dat een andere de snaar op uh, heb gezet. Maar uh, jij vond er niks aan in deze werk. Dus een tollezen ja. is het. het is ja. <lacht> maar ja, wat weet jij er net van? Van een echte tollezen. Nee. Meer dan jij dit? Ja. <lacht> jij bent de man die op een die gitaar speelt. Kijk. Het al niet oh ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat moet je niet vergeten. Het is Lidl, hoor. Ja, Lidl. Dat, dat is ook wel weer knap, hè, dat je zo uit zo'n gitaar nog zo'n gelaat kan houden. Het is helemaal geen slecht gitaar, hoor. Oh, ik dacht dat het aan jou lag dat het zo goed klonk, maar het is toch de gitaar. Prima, gitaar. Tuesdays just as bad. They call it Stormy Monday. Love, but Tuesdays just as bad. Tell me about Wednesday. Oh, it's worse. <laughs> and How about Thursday? <laughs> well, it's all set. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. And what happens on Friday? The eagle flies on Friday. Is that so? Uh -huh. well, let me tell you, Saturday I go out and play. <laughs> The eagle flies on Friday. Like I told you. Saturday so I go out and I play some and I spend some until all my money's gone. But Sunday I go to church. And Lord, I kneel down and pray. All right. The weather was so fine this week. <laughs> oh, Tuesday, all sunny days. Wednesday, so much fun. Thursday, I can't remember. And how did I get here? Als jij met je handen is, ben Ik er niet. net mee op ben, en uh, zeg niet? Ik mee? Nee, nee, maar nee, ik nee, probeer nee. die aan oh. te sporen. Je had dat niet weten. Nee. Nee. <laughs> <Agriens laughs> ja, ja, is ja. Ja. Kijk, hij kan het ook wel zonder ja. zo. Doen. Go, go, go. go. <laughs> maar een eet, kom maar, um. Een beetje funky of? Uh. Ja, alles. Nee, ik begin niet sorry. Even denken. ik de uh. Is er schema op de schema Deze bongos kwijt. Hij werd afgevaardigd. Kan je dan? En hij zong, hij zong toen dit twee moedig lied. Nee, het is echt wel, het, is het is echt gebeurd, hè? Nog één lied nu. I don't know what to do, do, do, do without my bongos. My I feel so very blue without my bongos. Die rumba en die cha-cha-cha, -cha, daar vind ik niks aan. Ik kan zonder mijn bongos niet bestaan. Okay. Zo zat hij laatste terug Bij een vriend zonder werk En hij rood de sigaretjes van een onbekend merk ik. Ja. Ja, dat ja, Hij voelde zich toen zo echt nadig, in zijn kop en wat er nu gebeurde Nou, let u maar op ja. Hij zon, is Ik ben moeder geniet I don't know what to do without my bongos I feel so very blue without my bongos Die rumba en die cha cha cha Daar vind ik niks aan die kans hadden dat mijn bongo's niet verstaat. is Echt gebeurd. Dit is echt een echt belangrijk van. Ja. We hebben de kranten een weekje over geschreven over dit. Jaren. <coughs> Jaren. Jaren. <coughs> maar we kunnen nu ook met z'n vieren... onze versie van Around Midnight doen. Maar het is nog spannender. Dan we kunnen het met z'n vijven doen. Met z'n vijven. Met z'n zessen doen. Ja. Laat het met succes. sessie. het. Ik begin hebben Ik Ik begin het. Ik Ik het. met Ik het. met Ik het. met Ik gaan het gaan het doen. We gaan het We gaan het doen. We gaan het doen. het het Loud Loud de mocht je echt trots op zijn van dit, dit is voor dit een oude aan bubbels. Ja. Nee, bubbels. <coughs> nee, bubbels, sorry hoor, dat werkt laxerend hè. Zit je nu op een zeker kamertje? <coughs> Heb je last van je water? Het spat het een beetje uit. Maar het spat het meest around mid. Het is around mid uit, hè. Het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 Down the road, uh, comes a junk old partner. Man, he was loaded as he can be, but I uh, was knocked out. i uh, knocked out loaded, uh, and man, he was wobbling all over the street. Well, the poor man phoned. His watch and piss him And he pulled his, his diamond ring He tried to pull The woman he was loving mm, But the four Couldn't sign a name Water mighty fine when you dry, and give him attention when he gets sickly and give him a graveyard. wa wa wa 국민 oh. Kiki, ja. Ik terug ja, Ja. Oké. Okay. Okay. Was hem, bijna, bijna, bijna, bijna, bijna. Kiki, bijna. Als je bezig bent, heb je geen markt. Ik dat Dan gaan we de volgende op die 3 2 4 5 We gaan 5 5 5 5 5 5 5 Het 5 5 5 5 5 Het 5 5 5 5 Magie, ja, dat kan ook mensen en, en toch hebben we het niet dus, ja, het tussen. Ja, maar als het nou nog heel lang gaat, gaan we allemaal vloer met iedereen praten. En ik kan het zeggen, we wil niets meer vervolgen. Het is gewoon ontzettend belangrijk dat in ieder geval. Grappig, grappig, grappig, grappig. ben ik aan het eerder Ja, dat is het ja. Ja. Şey. Oh jee. Oh yeah. jee. Intro, intro. Oh jee. Oh, intro na na la la la la ba na na na na na na na na na na na na I'm smiling so far to think It's I'm satisfied, satisfied. Waar zijn jullie thuis nou mee bezig eigenlijk, terwijl jullie naar onze ja. huiskamer luisteren? Nou, kijk eens. Dus dus jullie zitten allemaal alleen. Nee, er zijn er twee de zijn er plassen. Dus er zijn twee zijn er plassen. Twee zijn er plassen. Maar er zitten heel veel, uh, een beetje voor zichzelf te werken. ze uh, zijn allemaal alleen. Ik denk, nooit, ik denk niet dat, je, dat er een heel gezelschap in een huiskamer naar ons zit te luisteren. Uh, nee, dat denk je toch niet. Dat is heel en, triest eigenlijk. Het? Nee, dat is helemaal niet tekenen. Nou, dat kunnen we, we voor de volgende keer organiseren, dat al die mensen... Ja, maar we kunnen de volgende keer organiseren dat mensen bij elkaar in de huiskamer gaan zitten luisteren. In één hele grote huiskamer. Dat ze met elkaar, in allerlei huiskamers met elkaar. Ja, we gaan luisteraarsgroepjes organiseren. Zoiets. Kom, kom nou, joh. Volgens mij is dit niet... Dat puur. kan jij heel goed. Nee, maar dit is niet... Joh, met zin dat fotovakantie gebeuren was Heet. ook fantastisch, man. Ja, maar, en maar, maar en, en samen bij elkaar komen in, in het Vondelpark was ook leuk. Was ontzettend dat leuk. Ook. En in, uh, trouwens in Utrecht, in... Uh, in de Vogelenburg. Die studio, die oude radio. Ja. Uh, maar ik had het idee, als we nou eens 21 juni. Hè, ja. Dat is de, de langste dag en de kortste nacht hebben we dan. Ja. Als we dan eens bij elkaar komen. Ja, maar ik vind het goed Ja. Bij ons op de tuin. Ja, we hebben inmiddels genoeg overdekte ruimtes. Nee, ja, mensen weten toch niet waar de tuin is? Of... Ja, nou, die mensen die gaan nou maar eens even kijken. Want er is een website bij dit programma. En daar kun je ja, even de kijken. De laag, ja. Nou, dus bij deze 21 uh, juni. Guus uh, heeft het gezegd. Hoor. 21 de juni. De, de, de, de, dus de, de kortste nacht gaan we vieren. De, de kortste nacht gaan we vieren. Ja. ja. En uh, de zon is allemaal graag bij. Ook. En we gaan de zon ook weer begroeten. Ja. Mogen we naar fikkie's steken? Ook. Barbecuen. Ja, barbecueën. Wauw, wat een goed idee. Nee, worstjes is goed. Worstjes is heel goed. Ja, aborsjes. Parkeut-puget. Oh, oh, dat, dat, dat hebben we allemaal zelf hoor. En, uh, en hoe heet het? Uh, aubergine. Hoe uh, uh, heet Je merkt als je uh, een hoge patijn haalt. dan heb je toch geen uh, tapas, maar... Uh, Tapanade. Tapanade of zo. Tapanade. Aubergine, gegrilled op de barbecue. 21 juni. 21 juni. 21 juni. 22 21 20 juni. 20 juni barbecue in de tuin. Met 20. lekkere jekker en borstjes. En, en vegetarische worsten. Top vegetarische ja, worsten. We gaan vegetarische worsten maken. Voor jullie voor de vegetariërs voor jullie, de veganisten. Uh, vegetarische worsten. 21 juni. Uh, 21 juni. Uh, goede dranken en de bel gaat. Hey. Billy he's lying down on the slope So that bad man, old cool Staggs. what do you think of that? Staggling shot Billy lies over a five-dollar testament. That bad, bad man, old cool Staggs. Hi, And as well my man There's all glad to see him die That man ik hoorde net dat jij een geluidsstudio in je kelder hebt gemaakt zo is het hey, ja. ongelooflijk oh, man en daar kunnen we dus een hard rock uitzendingen geven ah, ja, ja, ja wel tussen 7 en 8 jaar ik ah, okay. <laughs> nog niet slapen? slaap <tie> <tie> oh nee. kun je de klanten hey, heb je dat al, al die afgelopen jaren dat hebben we zelf een schepje uitgegraven in de kelder ben jij een soort.? voor Wat ben mm. ja, nou, ja, je nou eigenlijk met een kelder te bouwen? dacht toch, aan oh, die kleine li meisjes de radio ja, bied, maken. Toch <laughs> Ja. Ik wil Ik Okay. We hebben het gevoel Het zat ergens waar we het niet verwachten Maar het zit er Oké, okay, het is er allemaal 21 juni 21 juni Veganische Veganistische barbecue met vlees Veganale worsten op de barbecue Ook Rook, ja, rook en vuur Ik verstond bijna vaginale worsten Ik wil het helemaal niet meer weten Het is na 12, het kan maar is veganistische garen ja, ik had veganistische garnalenworsten. Nee, mm, dat, dat is ook lekker. moet je niet lekker. snel naar elkaar zeggen. Garnalen is ook lekker. Nee, hey, ik neem garnalen. Garnalen is ja. ook lekker. Grote garnalen. En dan gaan we gewoon met de... Met een nacht gaan we met elkaar... Uh... In vis vissen. Moeten we even ik van in het in ja. nou, de slot. Wat voor jou? Nou, kreeftelijk wel. Ik zit te slaan op een... Hey, Floris en Bubbles zijn een keer geschrokken van zo'n geleefd. Oh, oh. Ja, die komt over het land. <mys> smeren, mijn zak doen. live hoor, dat hoor je, dat, kijk die luisteraars van ons die geloven nooit dat het live is, die denken dat wij hier plaatjes zitten te draaien hoor, en dat we er doorheen zitten te ouwe nu ja, dus zitten wel altijd de doorheen te ouwe je We if you're feeling low down, <laughs> oh, if you're feeling low down, troubles on your way, it's time to have Let life your blues life your blues away! Helemaal niet leuk. Wat Nee, ik zou het nog een keer proberen. Rustig, moet je openen met de koptie, hè? Hey Helemaal de verkeerde kant op, hè? Dan gaan we. PJS-versie. Dat is PJS. Dat staat op zijn showdown. Yeah! In the green winkel Dat is een Komt je weer met dat ding zo hoor? Ja, ja, ja. Dat ik dit nog moet meemaken Dat ik dit nog moet meemaken op mijn dag. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Weet jij wie Jan Goudens is? Nee, weet ik niet. Oké, dag Jan. Deze ruimte alleen al komt dus echt heel mooi. Ik geloof het Nee, Ik geloof het echt. Wel. Maar aan deze kant... Aan aan deze deze kant? kant? Nee, nee. ...hoor je dus niks. Ik Het horen Als ik hard kan spelen. Ik dacht ik geen regio Ik kan niet te horen. Echt niet. Voor jou... Ja, uh, ja. Leg, leg met dat ding. Daar heb ik een elektra. Ik geen nee. Nooit problemen met jou. <h Fantastische gedachten. Fantastische gedachten. Veel je dat Als hij er al hoe die klinkt... Waar? Ik heb hier ergens. Heb je ergens een viertje wat ik helemaal lekker Zeg hij. Ja, zegt rain. Keep some Like the tears that fall from my eyes <laughs> As I sit so well. in my room staring <laughs> out yeah, yeah, yeah. At the gloom yeah. of rain It's the same <laughs> Sunshine, Sunshine is all I see now. Oh Lord, it all looks de element is het ook bijna sing, alle In my room, yeah. Staring yeah. Out Ja? Nou, en room. All rain, all in, luk. Luk. Ja. En at the same Wij zijn namelijk van het programma. Het het ik ben goed met de Een vloertje doen. Dus. Of het element. Allebei. Het ik zit te kletsen van de, <laughs> de, dingen, de thinking, you know, Ik kan helpen met denken. Als ik dan een ik begin een En ik zit op een zolder. Met die blues, jongen. You know, dan word ik, en, en, en, en, die, en de regen, tikt zachtjes op een zolder. Hij dus is een klik. dat is een een de manier, zoocraten En is het is Nee, hij is niet, Ach, langs, hoor. Nee, heel van is niet De van is hij de minst eigenwijs. Mannen ja. de Maak het op. Hij een fout begaan. Oh nee. <personaje> ja, nee. oh nee. Oh, dit is het. Diep in mijn hart. Wat denk je, maar? Oh, Wie nee. zo ah, veilig? Ik ben een oh, Vast, ik is de Ik je in Ik heb krijg, dan stal Ik je Diep in mijn hart. Niet slecht! Jezus! Wat overal andere van jezelf? Carlo know, we need to get it from the lake mocking cloth eat yeah. Wat je schat? Ik zei niks. Ik heb het niet zo goed gehoord. Ik wil ook helemaal niks zeggen. Wat niet zei je schat? Ik wil helemaal niks zeggen. Wat was dat? Oeh, ik hou van jou. Wat een goed idee. Oh! oh. Wat een goed idee. Wat een goed idee. Wat een goed idee. Wat een goed idee. Wat een goed idee. Wat Ik denk ze dat. Ik heb jeuk aan mijn neus ik heb jeuk aan mijn neus. Ik heb last van mijn dierlandzijntje. Mijn vader heeft mijn moeder gekust. En dus krijg ik me weer een kleintje. Ik heb jeuk aan mijn neus. Ik heb jeuk aan mijn neus. Ik heb jeuk aan mijn neus. Mijn vader heeft mijn moeder gekust. Dus krijgen krijg ik me weer een kleintje. Wat een goed idee! Wat een goed idee! Mijn vrouw heeft een hele natte neus. Neus! Ik denk dat we een goede carnavalshit kunnen scoren. Ja, denk <laughs> Wat vinden jullie, luisteren? Willen jullie allemaal je post zingen naar Sms. Goed idee! Sms. Goed idee! Het kost maar 1,35 euro 35 per auto. Eentje hey, hey Nee, nog? Nee, Guus. 35 euro. Ik heb het veranderd. Uh, Oké, okay, 35 euro ja, per, per auto. En ze wensen om. Wat is het idee, Goedie, Guus? Wat een goed idee. Ik heb er geen Het is Slechts 35 euro per stuur. Ik draai die CD even op, jongens. Okay, okay. Nou, de CD is ondergaan. Ja. Dit is een CD van Oude Bloedknagger. Die is helemaal dit is die uh, 1947 van Robert Johnson. Het was een neef van Robert Johnson in Spotify. Ga je spelen? Oh jee, yeah. oh, ja, nee toch? Jongens en meisjes, je er even voorzitten en eh, eh, we doen net alsof er niks aan de hand is, eh, maar ik kom mat eh, die gaat eh, Dit is helemaal voor niks in gratis. Hou je buik in eh, dat gaan. Eens leef ik het leven van een miljonair ik smijt mijn geld over de balk en ik kon me niet schelen. Ongelooflijk. Ik nam mijn vrienden mee ja. uit en ja. elke dag was feest. Wat mooi? Elke dag. Zo dronken als we toen waren, ja. Ze ja. zijn we nooit meer geweest. Maar mijn geld raakte hoe? Ik hoop geen ruwe je zin. Mijn vrienden behandelden me als een vreemde vindt. Je Hij was, Hij was heel vreemd. vreemd Je was heel vreemd Zit ramen daar luistert dat wat ik zeg Ik las dat. Niemand houdt van je wat? Als je in de grond ligt maar mijn, Ja maar je, je lacht geld. toch in de grond Maar krijg ik meer geld Dan ga ik helemaal te Lekker man Ik ga erop zitten Als een oude vriend Nou dat lijkt me niks, hè. Lijkt me niks. Wat een mooie verhaal hoor Beuwe haar, lekker belangrijk. Op. Belangrijk. Goh. Once I have the line of a millionaire Spending all my money line I'm good Ja, dat zei ik net ook al. Taking all my friends out for a mighty good time Drinking high product liquor Champagne and wine Soon as I began to fall so low Had no friends, no place to go And in my pocket, not one penny All oh my friends, oh Lord, I haven't got any Have a thou? Dus niemand houdt van je? Eens was hij rijk. Eigenlijk ja, hij was ja, heel rijk. Dus ja, he? Hij was, was gewoon zo ontzettend rijk. Ja, hij was, was gewoon onvoorstelbaar. Ja. Hij had gewoon alles. Ja. Hij kon gewoon alles. Hij was gewoon een miljonair. Dus ja, hij kon alles. Toen Matthau een miljonair was. Nou, dat was eh, in Tromeland we allemaal, hè. Dus eh, we genoten allemaal mee en we gingen allemaal mee ten onder, hè. Dus we lagen met z'n allen op een gegeven moment net niet in de sloot, maar in de goot. En toen, ja toen, toen dacht ik, was maar weer in Holland. I didn't get to see you. There Mijn mooi hawaai. Maar ik het heerlijk droegenland, dat weet ik nimmer meer. Mee. Ik denk altijd waar ik op verlang, kon verlangen in de kiel. Was ik maar weer in over de loer, waar pannen ruizen waar het strand. Ja, maar... ja maar... mijn Ja, daar gaan we lietjes in. Wel mijn Monday, kan je dat nog een keer? Ja, <laughs> nee ja. Nee, weet niet meer, hè? Nee, alsjeblieft ja, ze ja, ze snap, een het is het vrijdag. He. Horario, oh, horië, waar zat die niet na te kijken? Horario, oh, horië, oh, naar een olifant die stond te zeiken. oh horië, toch zoiets hè? Naar een olifant die stond te zeiken. Horario.